De bomaanslag van vorige week in Marrakesh heeft een zeventiende leven geëist. Een vrouw van 25 uit Zwitserland overleed gisteren aan haar verwondingen. Ze was na de aanslag vanuit Marrakesh overgebracht naar Zürich... waar ze alsnog bezweek. Ze overleed op de dag dat haar vriend werd begraven. Die was direct na de explosie al overleden. De Marokkaanse autoriteiten zeggen dat de hoofdverdachte van de aanslag... op het café in Marrakesh verkleed was als hippie. Hij droeg een pruik en had een gitaar en twee bommen bij zich... Nadat hij het café had verlaten, bracht hij de bommen met zijn mobiele telefoon tot ontploffing. De hoofdverdachte werd donderdag samen met twee andere verdachten gearresteerd. De Mexicaanse regering stuurt honderden extra militaire en federale agenten naar het noorden... in de strijd tegen de drugskartels. Ze gaan naar de regio Comarca Lagunera, waar het drugsgeweld de laatste tijd flink is toegenomen. Deze week werd er nog een massagraf met 25 lichamen ontdekt...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 Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. We gaan onmiddellijk van start met een hele mooie bijdrage van RKK. Een aflevering van Anders Denkenden met in de hoofdrol Lenny Koer. De zangeres beleefde recentelijk een boost in haar zangloopbaan... door haar optreden met Ali B, waarbij zij met gemak het rapgenre omarmde. Gerard Klaassen is in gesprek met haar over leven, werk en geloof... Vanavond staat zij met Lazy Saturday in het Belgische Deinze. En op 11 mei, dat is komende woensdag, maakt zij een cd-opname met publiek in de kapel van het Jan van Besauw huis in Goorlen. Met teksten van Federico Garcia Lorca, vertaald door Bart Vonk en door Koer op muziek gezet. Klinkt allemaal meer dan de moeite waard, dus dan zijn we blij dat we een heel uur van haar gezelschap... kunnen gaan genieten hier bij Nachtvluchten in dit programma. Dat doorgaans wordt uitgezonden op de zondagavonden om 11 uur s'avonds. Dus inderdaad op Radio 5. Gastheer Gerard Klaassen introduceert zijn gast als volgt. Lenny Koer, zangeres, liedjesmaker. Ooit winnares van het Eurovisie Zongfestival... met de troubadour, singer, songwriter. Voortdurend op zoek... Gelouterde mystica, dame in de loete, levensbeschouwing. Uh, ik heb het Joodse geloof, maar ik ben iemand die uh, toch dieper door wil dringen. En je zou kunnen zeggen dat dat het meest in de richting komt van de leer van de Kabbalah. Ja. Wie uh, jouw uh, huis in Brabant nadert en op de deurbel uh, belt... die ziet een mesousa aan de deur hangen. Hè? En dat voorstelt affiniteit... Met het Jodendom? Ja, nee, natuurlijk. Ik, met mijn huidige man um, zijn wij ook Joods getrouwd. Dus het, het, ja, het is van toepassing. Ik heb altijd een mezouza aan de deur gehad. Ja. Ik zou niet een huis willen hebben waar dat niet hing. Dus in, in dit geval hangt hij dus ook hier. Ja. Ja. Waarom die affiniteit met het Jodendom? Ik heb altijd een, een godsbesef gehad, ook als kind. Ook al waren wij niet religieus, uh, wij zijn niet religieus opgevoed... Mijn vader zei eerder van, uh, schatje, als je dood bent, dan is er helemaal niks. <laughs> en ik kon dat nooit zo geloven. Ik had altijd een gevoel of er achter de dingen iets, iets was. En nou, in ieder geval heeft mij dat als kind al een zoekend kind gemaakt. Uh, maar ik kon in het christendom niets vinden eigenlijk. Of tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik vond elke beeldvorming wat er dus van God werd voorgesteld... een man, een Jezus, een kruis. Of, ik, ik, ik vond dat eigenlijk... Ja, dat was voor mij iets kinderachtigs. Voor mij was het zo groot en onmeetbaar. Nou, dus dat, vind je, dat vond ik in het jodendom zeer zeker terug. Dus de abstractie van, van het goddelijke, zeg maar dat God geen vorm heeft dat hij wel, zeg maar, ieder mens houdt wel van vormen... maar hij wordt niet aangegeven als vorm. Dus dat moet je zelf interpreteren ja. eventueel. Al heel vroeg in mijn jeugd ben ik ook al met het Joodenom in aanraking gekomen. Ik mis weten dat je eerste vriendje een Joods vriendje was. Klopt, hè? Ja, ja, ja. Zie al, dan heb je het al. Heb je het al. Nee, maar ik was erg aangesproken door de letters. Um, ik, uh, uh, ik, ik ben een keer op, op toevallige wijze in een Joods huis terechtgekomen... waar de deuren open gingen... En ik zag daar, het was toen een jaar of veertien... en ik zag daar dus uh, Hebreeuwse boeken staan met die letters erop. En toen dacht ik van, daar staat precies wat ik weten wil. Dus dat was Heb Je eigenlijk... het boek meegenomen? Eh, nee. <laughs> ik heb het niet meegenomen, nee. Nee, dat waren de boeken van zijn vader, <laughs> dus dat mocht je niet aankomen. Ik, uh, maar goed, er zijn verschillende dingen geweest... waardoor ik die affiniteit had... En uh, toen ben ik het gaan bestuderen. En uh, erg geraakt door, ja, door wat er stond. Nou, en later nog toen ik al. Want het duurt altijd heel lang hè, voordat je overgaat tot het Jodendom. Je wordt een paar keer afgewezen. En mijn eerste man was dus, is, is ook joods. Ja. Mijn kinderen zijn joods. Ja. Ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om ja. uh, echt over te gaan tot ja. het Jodendom. Omdat het Jodendom gaat via de moeder. Ja. En ik, ik zou het zonde vinden als mijn, kinderen, als mijn kinderen verloren zouden gaan voor het Jodendom omdat er al zoveel joden verloren zijn gegaan. Ja. Dus ik wilde dat niet over me heen laten gaan. Dus ik heb ervoor gekozen om zelf Joods te worden. En dat is echt heel moeilijk. Ja, ja. Dus wat ik al net zei, je wordt een aantal keren afgewezen. En, uh, maar men luistert meer naar de intentie dan, dan de kennis ja. zeg maar, die je hebt. Je moet wel kennis verzamelen als je Joods wil worden. Ja. Maar waar het meest op gelet wordt is op de intentie ja. van of je het echt deelt. Ja, ja. Uh, maar betekent het ook dat je met jou echt de Joodse gebruiken ook in stand houdt? Uh, zoals er is uh, de vrijdagavond en de zaterdag, Shabbos zaterdag. De vrijdagavonden... Um, kijk, ik ben, ik ben geen vrome en ik weet zeker... Ik ben echt van overtuigd dat, uh, dat je niet bestraft zult worden... als je op, op Shabbos uh, werkt of zo. Maar het is wel zo dat ik een aantal tradities in ere hou. En dat is, uh, als, ik het, als ik het kan, altijd de vrijdagavond. Je hebt een met zijn vrouw? Ja, het is niet zozeer wat je eet, maar de, de gebruiken. Mijn man die doet dan de zegenspreuk over, over, over het eten... en over het brood en over de wijn... En het wordt een feestelijke maaltijd. En ik denk dan ook altijd aan mijn kinderen die in Israël wonen, die op dat moment ook hetzelfde doen. Rob is niet vroom, helemaal niet. Maar voor hem betekent dus deze, dit ritueel dat hij zich verbindt... met al zijn gestorven familieleden en, en ook de mensen die nog komen. Dus het is iets wat... Op, ja, je kunt niet direct zeggen waarom iemand dat doet. Maar wij, wij vinden het heel fijn om ja. uh, die traditie te doen. En, en, uh, en uh, natuurlijk met feestdagen gaan we naar Sjoel. Je valt eigenlijk dus niet in de categorie zoals die in het Jodendom bekend is... Uh, orthodox of liberaal. Nee, ik vier het op mijn eigen manier. En uh, ik denk dat heel veel mensen dat doen. Het is niet zo dat ik daar oppervlakkig mee omga. Ik ben er ook veel mee bezig, op mijn eigen manier. En, uh, Je zou er niet mee willen missen? Nee, nou, überhaupt spiritualiteit... Dat is een verbondenheid die je verbindt met je wortels. Met, ja. met dat dat je bent. Of ook dat wat ik nastreef in de muziek. Ja. En wat natuurlijk niet kan. Je probeert steeds naar de essentie te gaan van een lied. Nou, essentie is iets ongrijpbaars. Maar het brengt je wel... Uh, het zorgt dat je... Uh, je hebt eerst een verlangen en dat verlangen wordt vervuld. En dan ga je weer naar een ander verlangen. Dus het, is, het verlangen verfijnt zich steeds meer. Ik denk ook dat mijn verlangen om het mooiste lied te schrijven dat het ook een soort verlangen is... waarin je steeds meer naar bepaalde verfijning toe gaat. Um, je bent naar Israël gegaan, al uh, op 24-jarige leeftijd. Dus uh, geen halve maatregelen hè? Geen halve maatregelen. <laughs> ik ben echt iemand die keuzes kan maken... en uh, die ergens voor gaat, helemaal. Dus niet half bakken of zo. Nee. Inderdaad, Ik wilde heel graag naar Israël gaan. Mijn eerste man had daar ook heel erg lang gewoond in Israël. En uh, voordat hij mij leerde kennen... Dus ik kwam daar al heel regelmatig. Ik had ook mijn Giyur, dat, dus, dat is de overgang tot het Jodendom... had ik gedaan in ja. Israël. Uh, Giyur is eigenlijk het soort examen wat van je af wordt genomen... tegenover drie rabbijnen en zij gaan oordelen of je toegelaten mag worden tot het Jodendom. Ja. En uh, nou ja, dat is, voor mij was dat... Ik het, het, het, het, het, het, vond het Songfestival, was daar een, een schijntje bij. Oh god, ik was zenuwachtig. Maar goed, dus, uh, dus daar had ik mijn gejoerd gedaan. Ik had geleerd van een Israëlische rabbijn, de, opper, de, de opperrabijn van het leger toen, Raf Navon, bijzondere man, en ik hield veel van die man... Uh, nou, goed, ik, ik wilde wel een keer naar Israël goed. Op een gegeven moment dacht ik dat dit een ge goede gelegenheid was om te gaan. Dus wij zijn gegaan. Helaas is mijn huwelijk, wat ook al een beetje zijn scheuren vertoonde... voordat we naar Israël gingen, kwam daar tot het einde, zeg maar. Dus ik ben weggegaan en ben weer teruggegaan... want ik moest toen voor mijn kinderen alleen de kost verdienen. En uh, ik ben weer teruggegaan, maar ik ben altijd terug blijven gaan naar Israël. Ja. Ik heb ook mijn kinderen ook op die manier opgevoed, ja. dus Joods bewust. <laughs> en, uh, en uiteindelijk zijn zij, uh, zij hebben eigenlijk, uh, ik had precies hetzelfde gedaan als ik hun was... want ze verlangden ook altijd nog terug naar Israël. Ja. Je woont in Brabant, dat uh, proportioneel behoorlijk door katholieken wordt bevolkt. Ik, ik vraag vaak aan mensen die dat niet zijn, wat ze ervan vinden, van katholieken. Van katholieken. Nou, ik ben inderdaad in een katholiek milieu, of niet, mijn ouders waren dat niet... maar in de omgeving opgegroeid. Ja. En, en ze vonden het altijd raar, dus mijn vriendinnetjes en vrienden... dat ik niet katholiek was. Ze zei ze tegen mij, als je niet katholiek bent... dan ben je protestant en dan ga je naar de hel. Ja. <lacht> maar eh, begrijpt iedereen waar jij staat? Ik bedoel, dit is een, een keuze van overtuiging en van geloof en van inzicht. Gelouterde wijsheid, maar het kan, ik kan me voorstellen dat je het vaak moet uitleggen... aan mensen die het eigenlijk niet begrijpen. Ja, ik, ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig wat andere mensen denken. Of Natuurlijk begrijpen ze het ook niet, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want ieder mens heeft zijn eigen intieme gedachten... en zijn eigen intieme relatie... Met wat je of God kunt noemen. Of de natuur. Ja. Weet je, het, het, en, en, en dat hoef je niet uit te leggen. En een heleboel begrijpen er echt niks van. Ja. Ik ben hier bij lid van een tennisvereniging. We hebben er ook niks van. Ja, die, die, die, die, die, als je het hebt over het jodendom, dan weten ze niet. Oh, en, en, en geloven die dan niet in Jezus, zeggen ze dan. Dus ze weten er eigenlijk heel weinig van. Uh, ja. Ja. Uh, ik las ergens dat jij ook wel uh, een affiniteit hebt... met de wijze van denken van prinses Irene. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om um, de natuur en vooral uh, uh, bomen. Jij, uh, kijkt, uh, jij staat regelmatig gewoon bij een boom. En dan mediteer jij. Dat is wat Irene ook doet. Ja, je kunt het niet vergelijken. Ik ben niet zo op die manier... Uh, uh, zij gaat helemaal op in de natuur. En ik ben op de eerste plaats niet zo'n zo natuurfreak. Ik vind de natuur prachtig. Maar ik kan echt niet alles bij naam noemen. Je kunt het niet vergelijken met hoe zij uh, haar spiritualiteit ervaart. Dat wil niet zeggen dat, uh, nu je het over bomen hebt... dat ik inderdaad de standvastigheid van een boom een keer bezongen heb in een lied.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 Josje Brassin, je me suis tout petit. En dan moeten jouw ogen en oren heel erg open gaan. Maar Josje Brassin, Parijs, Frankrijk, die heb jij goed gekend? Dat voorrecht heb ik gehad. Dat ik hem heb goed, goed heb leren. Of goed. Ik, heb hem, ik ben zes weken lang met hem op tournee geweest. En we hebben elkaar echt dagelijks gezien en gesproken. Nou, dat is een heel groot voorrecht. En die man die is wel zo groot en een godheid geweest. En eigenlijk ook wel terecht... Als je ziet ook wat een geweldige teksten en wat voor een persoonlijkheid die was. Ik, ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Ja. Niet alleen maar geluisterd naar zijn liedjes, maar hoe die was, die man. En uh, uh, ik heb dus inderdaad uh, als Vedetan Gleiser gestaan in zijn programma. Dat wil zeggen dat, je, dat ik 25 minuten gezongen heb in zijn voorprogramma. Uh, of ja, zes liedjes had ik, ja. deed ik. Ik was zeer jong en ik wist absoluut niet wat me te wachten stond... En er was een grote vuurproef, dat was in Marseille. Dat was een, de, de grote studentenstad. En uh, geen enkele vrouw was door die, door die selectie heen gekomen. Er werd altijd geschreeuwd. Want in principe willen de mensen toch naar Bresden. Die komen voor Brassens. En het voorprogramma, ja, dat uh, is... Uh, ja, sommigen die uh, denken, nou was het maar voorbij. Of, ja, of er moest ineens iemand echt uitspringen. Nou, en ze hadden vaak wel hele goede zangers, dus... En ook bekende zangers die daarin meededen. Maar dus mij, mij hadden ze, kenden ze nog maar een heel klein beetje ja. van het Songfestival. Ja. Dat is een jaartje of tien geleden overleden, hè? Nou, 15 jaar geleden. Ik, ja, het is uh, eind 8 9. Ik weet niet ja. meer precies hoor. Is ja. die overleden? Ja. Ja. Uh, Bazan, uh, accentueert een, uh, een piketpaal in jouw persoonlijke carrière die eigenlijk al begon toen je 17 was en de eerste prijs wegsleept op het Cabarettenfestival. Laten we vooral uh, vooruit kijken, maar even kijken naar uh, hoe het allemaal uh, gekomen is. En dan ontkom ik niet aan het uh, een keer roepen van uh, de term de troubadour. Hè? Want daarmee won jij inmiddels alweer 42 jaar geleden. Ik was 19-jarig het Eurovisie Songfestival. Lenny Koer. Ja, ik, ik heb inderdaad in mijn, mijn jonge leven dingen gewonnen. En uh, eigenlijk was ik nooit met festivals bezig. Want ik wilde helemaal nooit deelnemen aan een festival. Ik ben altijd gevraagd voor iets. Net als ook voor het Cabaret de Onbekende. Ik werd daarvoor gevraagd. En ik wilde eigenlijk niet meedoen. Want uh, ik moest in het Nederlands zingen. En dat deed ik eerder. Ik deed dat niet. Want ik sprak toen nog met een zachte G. Ja. En uh, in dat tijd was het zo dat als je met een zachte G zong... dan, ging, dan, dan leek het op smartlappers zangeressen. Maar toen ze me vroegen voor dat Cabaret de Onbekende... toen zei ik van ja... Ik heb nog nooit een Nederlands gezongen en ik heb uh, ook geen Nederlands lied. Op een gegeven moment uh, zeiden ze, dat is geen bezwaar. Dan laten we Armand een Nederlandse tekst schrijven. En Armand die kwam bij mij thuis en die maakte een te gekke tekst op een liedje van mij. Echt geweldig. In nog geen half uur tijd. En dat liedje heette Laat maar. Nou, toen moest ik wel, want het was zo'n zo leuk lied. Dus ik deed inderdaad mee in het Cabaret de Onbekende. Nou, en ik won dat. En op een dag werd ik, en maar inmiddels had ik al lang werkte ik bij Herman van Veen. Ik zat, ik werkte ook in bij Herman van Veen. Zat stond ik in zijn voorprogramma. Uh, ik had een aantal televisieoptredens gedaan. Ik was bij Nico Knapper in de werkwinkel. Uh, Daar hoorde ik thuis. De radio was dat ja? Ja, dus ik, ik had zo een, ik was een beetje in die singer songwriter sfeer. En op een dag werd ik dus gevraagd voor het Eurovisie Songfestival, of het Nationale Songfestival. En ik dacht, hè? Hoe komen ze nou aan mijn naam? Ik wist het niet. Ik was nog niet eens zo verrast. Nou, er waren eerst nog voorrondes. En Nico zei tegen mij, oh, dat moet je doen, weet je. En, uh, nou, ik, dus ik deed mee en uiteindelijk werd dus de troubadour geselecteerd. En uh, ook dat won ik dus. Dat was, maar dat ging zo vanzelf... Je woont het met drie anderen, meen ja. ik me nog herinneren. Ik ja. dacht dat daar Lulu bij was met The Boat That I Roll. Uh, daar was, dacht ik, ook een Spaanse. Michelle, dacht ik. Ja. En er was nog een mevrouw. Frida Bocara. En Frida Bocara is, in, in de loop der tijd... is dat een, een goede vriendin van mij geworden. We hebben elkaar regelmatig gezien daarna... En ik was ook eerder, eerlijk gezegd, voordat het uh, songfestival begon... heb ik zo naar verschillende uh, deelnemers geluisterd. En toen ik Frida hoorde, dacht ik, jee man, dit is toch een hartstikke mooi lied. Nou, voor mij mag die wel winnen. Ik vond dat, haar stem vond ik ook heel mooi. Ja. En tijdens dat festival hadden wij dus een contact samen. En dat, dat kwam ook wel dat mijn manager was een Française. De vrouw van Nico Knapper, was de toenmalige vrouw, was een Française. En dus ik had heel makkelijk toegang tot Frankrijk. Vandaar ook inderdaad later Georges George Bassins. Ja, ja, ja. Hè? Was het en, dan recht dat je won eigenlijk? Uh, althans ex-eco met Frida Boccarat en Lulu en Marcel? Nou, eigenlijk, het verbaasde mij niet. Helemaal niet. Dus ik, ik, ik vond mijn lied zelf natuurlijk heel goed... En ik stond er ook helemaal achter. Ik was ook heel blij dat ik dat lied had, want het paste precies bij mij. En, en ik, ik, ik ben ook gegaan naar het festival met de intentie... als ik niet win, het maakt niet uit, ik heb daar gewoon... Maar wat was, vond ik toen mijn mooiste lied, liet ik horen. Dus ik had niets te verliezen, alleen maar wat te winnen. En ik heb heel veel plezier gehad daar. Ook, ook het plezier van het zingen gewoon... Ik was nog wel vrij onbevangen. Ja. Maar het was ook natuurlijk een heel mooi lied. We gaan het zo horen, maar het was een heel mooi lied. Het is nog steeds, 42 jaar geleden, herkenbaar. Er is er maar één die het echt kan zingen, dat ben jij. Ja, nou ja, dat, ik, ik, ik zing het ook natuurlijk van harte. Ik, weet, ik, ik wist ook toen nog niet dat ik mijn eigen leven daarmee heb ingeluid... met de Troubadour. Want later heb ik gedacht, ja, hoe kan het nou eigenlijk... dat mij dat zo aansprak... Ik heb zo'n wel eens genagedacht over dat lied. Ik dacht, ja, wie weet, was ik wel, ben ik wel in heel veel levens een troubadour geweest. En ga je gewoon van leven tot leven. Ja, van dat soort gedachten. Het, is, het heeft helemaal niet met een beleving van iets te maken. Maar het is meer een speelse fantasie die ik daarover heb gehad. Maar het, het idee had ik wel dat het zou kunnen... dat ik mijn leven lang eigenlijk, uh, of, of levenslang, ditzelfde heb gedaan. Want ik, ik kon me niks anders verzinnen dan dat ik zangeres zou zijn. En dat ik alsmaar zocht naar het allermooiste lied... wat ik ooit wilde maken. Ik ga echt niet denken naar de troubadour van dit is nou het mooiste lied. Nee, dat mooiste lied moet nog steeds geschreven worden. Ja.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 Geen mens het wonder ziet, dat de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs zong hij de harten van de mens, Zijn liefdeswiet ging mee op reis, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land een kerelslied van.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 Uh, Lenny, het, het is eigenlijk meer dan een lied voor jou geworden. Hè? Want uh, het luiden je bestaan pas echt in. Hè? Maar je werd er misschien ook wel een beetje, als ik zo vrijmoedig mag zijn, mee vastgeketend. Zie ik het goed? Ja, zo gaan de dingen. Met, het, met de troubadours is dat zeker al toen gebeurd. Dat je dat men jou ziet als een soort instituut. Uh, dat, uh, de, de, je bent de troubadour dan. Terwijl het een van de liedjes is die je maakt. En, uh, maar, maar dat is wat men van je kent. En de mensen hebben daar hun eigen uh, gevoelens bij. En herinneringen en associaties. Dus uh, dat, dat lied is voor iedereen heeft dat een hele andere betekenis. En toen kwam later ook nog eens een keer tot overmaat van ramp Visite. En, en Visite, dat was echt een speels liedje dat ik uh, gemaakt heb inderdaad, om met de poppy samen te zingen. We zijn van nu in 1980. Ja, dat is 80. Ik dacht, ik ga een leuk liedje voor die kinderen maken. En niet weten dat dat dus inderdaad nog een groter instituut zou worden. En dat dat eigenlijk... Weet je, toen kwam ik... oh, ik maak mijn zin niet af. Ik kwam... ik kwam, Want ik denk sneller dan dat ik praat. Ik kwam toen op een gegeven moment in een soort circuit terecht... toen ik toen visite een hit was waarin ik bijvoorbeeld in volle, bij Volle Toeren werd... dan was ik dus de, de zangeres van het jaar. En ik moest alsmaar opnieuw... Je schrijft nu, uh, je nu uh, op Volle Toeren met Giel Montagne, ja, hè? Want ja. later, met, nog niet zo lang geleden, was je weer in uh, op Volle Toeren. Maar dan met Ali B. Ja. Daar gaan we het nog over hebben. Ja, daar gaan we het nog over hebben. En dat vond ik wel heel erg leuk. Maar bijvoorbeeld in die tijd met, met Giel Montagne... en dan moest je ook nog... Playbacken. Ik geloof dat ik heel vaak nog geprobeerd heb om het echt te zingen... want ik hield helemaal niet van playbacken. Maar dat is een soort uiting van liedkunst. Ja, dat is een groot woord, maar ik weet niks anders te verzinnen. Waar ik eigenlijk helemaal niet zo van hou. Ik kreeg een stempel van een beetje levensliedachtig iets... wat helemaal niet echt bij me hoorde. Nee. Daarbij komt dat jij nou typisch niet iemand bent... die uh, verzinkt in nostalgie. Hè? En uh, dan lijkt het alsof het uh, elke keer weer terugkeert. Hè? Ja, oh, dat, dat is echt... Echt, daar moet ik me altijd tegen verzetten. En hoeveel radioprogramma's gaan er niet over... dat de mensen alsmaar terugblikken in de ja. tijd... en denk ik, hou toch eens een keer op. Ja. Weet je wel, want ik vind... net of je aan een dood paard aan het trekken bent. Ja. Ik vind, je moet in je, je gedachten... en alles moet vitaal zijn. Ik, ik leef steeds naar het volgende lied toe... en naar het volgende programma. Ja. En voor mij is dat een hele vitale beweging... in mijn hele bewustzijn. Maar als ik je goed peil, dan denk je... Volgens mij ook niet meer al te vaak. aan het Aerofysisch Festival 1969. Hè, en aan de Troubadour... Dat is waar, Nee, nou, ik, ik, ik, ik, ik word er noodgedwongen echt aan herinnerd. Ja. En ik, ik schaam er ook helemaal niet voor. Maar, en, en ik wist toen ook al dat dat een groot onderdeel zal zijn. Want zo, zo zit het gewoon in elkaar. Dat kun je gewoon niet. Eh, je kunt het niet losmaken van jezelf. Zelfs... Bijvoorbeeld, ik heb een tijdje de Toubadour niet meer gezongen. Tot ik erachter kwam van, ja, belachelijk van jou... dat, dat, dat je dat niet doet, want de mensen zitten erop te wachten. En ik heb dat ook, hoor. Als Ik na, ben een keer naar Esther geweest. Ja. Dat is een grote zangeres die ik zeer bewonder. Ja. En dan hoopte ik zo dat ze mijn favoriete liedje zou zingen. Mi it of. Mi it of. Si nou, dat, en gelukkig zong ze het. Dus ik dacht, stel nou toch voor dat ze dat niet gedaan had. Maar als ik in België kom, of Vlaanderen, zoals het heet. Nou, daar kan ik dus niet wegkomen zonder, zonder visite gezongen te hebben. En nu doe ik het zo dat ik het in het toegifte doe. En ik, ja, ik, ik, ik moet het gewoon doen. En de mensen maak ik zo gelukkig. De gezichten gaan helemaal open. Eindelijk denk ik, denken ze, doet ze het? En dan zingt iedereen mee. En ja, zo doe ik het ja. toch. Ja, jouw loopbaan omvatte veel meer dan de, de, de, de troubadour. Want uh, je bent inmiddels al langer dan 40 jaar in het vak. Hè? Uh, dat is ook uh, nog niet zo gek lang geleden ook jubelend uh, gevierd. Uh, uh, jouw loopbaan uh, vertoont cessuren. Hoe, hoe, hoe kijk je er zelf eigenlijk na zoveel jaren op terug? Um, ja, onderbrekingen en ook veranderingen. Er zijn een aantal... Uh, bijvoorbeeld er is na, na de tijd van visite... Kwam, wat, ik, wat heb, vertelde ik net, kwam ik in een circuit terecht. Een luidruchtig circuit, waar ik mij niet thuis in voelde. En toen kwam het verlangen heel erg op om verstilling aan te brengen in mijn uitdrukking van, van, ja, van, van, van het lied. En uh, ik had een gevoel bij me dat ik heel graag wilde uitdrukken. En dat was, wat, hoe druk ik nou mijn spirituele gevoel uit... zonder dat ik daar een, een bepaald instituut mee uh, vertegenwoordig. Oh, dus, nou ja, je, je bent by far, als ik dat zo zeggen mag... de meest spirituele zangeres van Nederland... Ja, ik, maar ja, wat is spiritualiteit? Daar, daar raak ik niet over uitgesproken natuurlijk. Uh, maar ik wilde dat gevoelsgebied wat ik had, dat, weet je, dat heimelijke gebied... Ik, ik dacht, oh, willen wilde ik uitdrukken. De mensen zingen over dat wat ze bezielt, over liefde. En, en er is ook zoveel over te zingen. Maar waarom niet over dat, weet je wel? Als je daar... ik, ik vond het heerlijk om contemplatieve gedachten te hebben. Beschouwende. Ja, en, en om, om mezelf te verheffen, eh, boven, he, om, om boven de, de reden uit te gaan. En, en ik dacht, nou, dat, dus ik, op een gegeven moment ben ik daarmee begonnen. En toen heb ik een plaat gemaakt en niemand wilde dat toen uitbrengen. Die plaat heette Quo Vadis. Dat um, ging ook een beetje over reïncarnatie, over uh, uh, de vraag: er zijn misschien wel engelen, het dat. Dat was een ontzettend leuk lied, een beetje een, een, een poppy-achtig lied, uh, waarin die hele rare, leuke dingen. Het is helemaal Pieter de Boer had die tekst geschreven. Jo, jo, jo, tom aan de gebaren, ja, toen had het Ja. En dan ineens kwam er: er zijn misschien wel engelen. En ik vond dat te gek om te doen. En, maar steeds kwam er het woord misschien achter. Dus het was gewoon, dat is de vraag. Dus dat soort liedjes had ik. En toen zocht ik ook mijn publiek op. Dus dat is een switch die ik gemaakt heb. Nog later heb ik een andere switch gemaakt. En dat is omdat ik in 1993 mijn stem kwijtraakte... Um, ik wilde nog dieper doordringen tot het mysterie. <laughs> ja, je moet lachen misschien, nee, maar het ja, was dus, echt... Nee, ik lach helemaal uit. niet, want uh, nee. dat is een zeer serieuze aangelegenheid gebleken. Ja, want ik dacht, ik wil verdorie weten wat ik zing. En ik wil niet uit boeken weten wat de spiritualiteit is. Ik wil, ik wil aan de lijve ondervinden precies wat het is. Ja, maar een uh, zangeres die haar stem kwijtraakt... die ja. raakt haar volle instrumentarium kwijt... en daarmee ook uh, zichzelf. Uh, eerlijk gezegd, uh, ik weet nog wel uit die tijd dat jij eigenlijk niet meer de, de Lenny was. Die iedereen kende. Maar het was ook voor jou de tijd uh, dat jij existentiële vragen ging stellen. Uh, en, en ja, spiritualiteit ja. ontdekte. Ja, nou dat is eigenlijk waar het, waar het ook om ging. Als je. En dus door het verlies van mijn stem. Uh, het was niet zo dat ik hees was of zo. Maar ik had een je zou het met een soort verlamming kunnen vergelijken. Ik kon dus geen... Mijn strottenhoofd niet meer... Ik, ik kon niet meer geen klinkers meer noemen. Alle laagte was ik kwijt. De kracht was ik kwijt. Ik kon niet meer spreken. En, en, en ik wist ook helemaal niet of het ooit nog beter zou zijn. Nou, dus als je... En ik heb heel lang moeten zwijgen. Een jaar lang heb ik gezwegen. Dus niet kunnen spreken als je het hebt over, over deconditionering... dus dat de persoonlijkheid die je mensen is, of het imago... dat is een gesamengesteld geheel. Ik ben die, ik hou van die kleuren en ik hou van... dit is mijn politieke voorkeur, noem maar op. Ik doe dit beroep. Nou, voor mij was zingen en, en, en het liedjes maken... was zo'n groot deel van mijn persoonlijkheid. Het was niet alleen dat men mij daarvan kende... Maar ook. Je ontledde dan je identiteit gewoon aan? Nee, het was ook mijn liefde. Ja. Dus dat is eigenlijk ja. voor mij het belangrijkste. Dus dat, ik, ik heb nooit zoveel waarde gehecht aan, aan het feit of ik nou wel of niet beroemd was. Of ik op straat lette. Ik er nooit op dat mensen naar me keken. Dat was het echt niet. Voor mij was het meer de, het, het vermogen om je uit te drukken. Ja. Om, om klank te geven aan je gevoelens. En, en, het, en de, de liefde voor de snaren. Voor het samenspelen. Dat ja. was doorgeknipt. Dus toen kwam de inderdaad de vraag... Uh, als je niet meer bent wie je dacht te zijn, wie ben je dan? En dat, uh, nou ja, dus dat, dat die vraag heb, heb ik me gesteld. En je hebt je stem teruggekregen? Ik heb heel langzaam mijn stem teruggekregen. Dat heeft jaren geduurd, hoor. De kracht is door de jaren heen teruggekomen. Ja. Een zuidelijk gevoel van mijn tenen tot mijn haren. Ik weet niet goed wat ik nu moet, wat ik bedoel. Ik kom gewoon niet op bedaren. Er zijn zinnige dingen in de lucht en opwindende momenten. De rotsen van mijn bloed en wat de gloed in mijn gemoed is een Portugese lente. Nu kan ik alles vergeten? Wat me zo lang heeft En nu is het tijd om te weten, het is tijd voor geluk. Kan het nog haast niet geloven? Durf je te dansen en dromen? Alles is anders te boven. Wat is er gekomen in mij? Ik voel de duizeling van duizend sentimenten. Ik voel het gloeien van een portugese. Lef. Zo mooi en aangenaam van slag, ik hoor stemmen en gitaar. Het is zo'n warme en zo'n wonderlijke dag, ik heb nog nooit zoiets ervaren. Er zijn liefelijke geuren om me heen en verliefde elementen. Ik heb getroffen en verwacht, en Wat er ligt in mijn hart. Is het kort deze lente, nu kan ik alles. Zo lang heeft het druk, nu is het tijd om te weten, dit is tijd voor geluk. Koud het nog haast niet weer te dansen en dromen, alles is anders te boven. Wat is er gekomen in mij? Ik voel de duizeling van en die weg. Portugese lente van Jozef D. Vadista uit 2001. Lenny Koer, jij bent een uh, contemplatief ingestelde dame. Weet jij inmiddels waarom jij eigenlijk nu op het toneel staat met jouw gitaar en jouw stem? Ik heb, niet daar een, ik heb geen, geen missie met mijn liedjes, absoluut niet. Uh, ik weet ook dat uh, wat, wat ik doe is. Ik uit, mijn, ik, ik uit mijn verlangens en uh, ik, ik, ik verbind me met mensen... die waarschijnlijk diezelfde gevoelens hebben als ik. Dus uh, wat, ik, wat ik probeer te doen, is om de mensen aan te spreken op een... Op een uh, eigenlijk leg ik de lat hoog. Dus ik maak het niet makkelijk voor mezelf. Dus ik, ik, ik, ik, ik, doe, ik, verbind, ik verbind me met, een beetje met het spirituele niveau van andere mensen... maar op een hele speelse manier. Dus helemaal niet dat het er bovenop ligt... maar af en toe dan spreek ik dat gewoon aan. En op die manier denk ik dat je meer kunt geven... Ja. dan um, als ik zing, denk ik, van als ik zelf publiek was... wat zou ik dan heel graag willen horen... Ja. Ik wil zelf ook graag opgetild worden als ik, een, als ik een boek lees. Als ik, uh, um, ik wil graag geïnspireerd worden. He, want mijn, uh, um, he, mijn, mijn eigen gevoelens en zo, die ken ik allemaal wel. Dan heb je het over ja, verdriet. Dat ga ik nooit uit de weg. Bij mezelf ga ik dat nooit uit de weg. En andere mensen zullen dat ook niet uit de weg gaan bij zichzelf. Maar ik zou niet echt in een lied daar helemaal gaan uit... Uh, om, om, om, om dat uit te gaan melken. En op die manier gevoelens bij mensen los te maken. Alhoewel het toch vaak gebeurt. Maar dat is niet direct mijn intentie. Eerder is mijn intentie om mensen daar te raken... om ze even op te tillen. Wat ik zelf ook graag wil. Ik hoor dat ook vaak na afloop van mensen zeggen. Ja. Dat ze zeggen van... Uh, laatst kwam iemand naar oh. me toe die zei... ik heb iets heel vervelends meegemaakt. Een sterfgeval. Ja. En ik ben in een jaar niet de deur uit geweest. Uh -huh. Ik durfde niet naar uw concert te gaan. Ik ben zo blij dat ik geweest ben. Nou, want nu nu kan ik er weer een hele tijd tegenaan. Maar er zijn ook mensen die gewoon komen... omdat ze het een feest vinden om, om dit soort di dit te horen. Het is gewoon... Ik denk dat ik er ook een soort uh, vreugde uitstraal... die ook heel diep in me zit. Ja. En waar ik soms de woorden niet voor weet... En daarom is juist muziek zo'n te, zo te gekke vorm... een liedje is zo'n te gekke vorm... omdat je uh, een magisch geheel hebt. Je hebt een soort uh, drieluik. De eerste plaats heb je de tekst, je hebt de muziek... en je hebt degene die het interpreteert. En uh, die met elkaar vormen een soort levend organisme. Ik kan iedere keer opnieuw... kun je dus die magie oproepen... die je niet direct in woorden kunt leggen. Maar je kunt gewoon met, met je lichaamstaal, met hoe je het uitdrukt... Uh, kun je zoveel teweeg brengen dat dat, dat raakt yeah. ja, wat het kan raken. Ja, dit hele proces, zoals je dat nu net uh, formuleert... Hè, dat is eigenlijk volgens jou spiritueel. Ja, spiritualiteit is dat je inderdaad bezig bent met diepere vragen. Wie ben je? Uh, en, en dat je probeert die lagen in jezelf te ontdekken. Ja. Want zeg maar, je hebt zoveel lagen die eigenlijk niet zijn wat je bent. Dus ja. uh, wat imago betekent. Ja. Dus ik denk dat als je, uh, als je dat doet... en uh, je verbindt je inderdaad ook met, met dat wat boven alle reden uit is. Je kunt dat God noemen. Uh, ik, ik noem dat inderdaad de laag die boven, die, die boven je vermogen ligt. Ja. Als je die aanspreekt... Dan, ja, dan denk ik dat je dat uh, spiritualiteit kunt noemen. Maar toch even terug naar die beginvraag van mij. Want ik weet niet of ik hier nou naar mijn smaak helder genoeg antwoord op gekregen heb. En die vraag was: Weet jij nu inmiddels waarom je nu op het toneel staat met jouw gitaar en met jouw stem? Weet je dat? Nou ja, wat ik doe uh, is uh, me verbinden met mensen. Uh, eigenlijk zoek je elkaar op op die manier, community. Ja, ik denk dat je gewoon je eigen... Eh, je zoekt elkaar op en je vindt elkaar ook wel. Gelijkgestemden of mensen die daar op een of andere manier... een bepaalde feeling mee hebben. Ja, dat is eigenlijk het doel, een beetje. Maar, maar behalve dat, het, ik bedoel, ik, ik heb geen missie. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik, dat ik het ontzettend fijn vind om te doen. Het feit alleen al dat je dus op het toneel staat... en dat je met z'n... want we staan met z'n drieën op het toneel als je aan het werken bent, dan lukt het... Eh, niet altijd, moet ik zeggen, maar, maar vaak wel... lukt het om die harmonie te krijgen met, met, met elkaar. Dus dat je dus echt met z'n drieën één geheel bent. En ik denk dat als je... Als, je, als de mensen zien dat, dat, dat er zo'n harmonisch geheel, zeg maar, op het toneel, dat je dat harmonische geheel zo goed hoort, dat ze dan al een thuisgevoel krijgen. Ja, de avond bijvoorbeeld hè, in Amsterdam, nog in het uh, Damar-Theater. Daar, daar voltrok het zich weer, als ik dat zo mag formuleren. Hè, dat, die zoektocht van jou om uh, uh, jouw diepste gevoel zo krachtig mogelijk eigenlijk tot uitdrukking te brengen. Daarin ben jij natuurlijk als zangeres sta jij uh, eigenlijk uh, ja, op, een, uh, op een eigen plek. Hè? Want uh, één ding is duidelijk... je hoort niet thuis in het pret en joh uh, segment. Ja, nee, dat, daar heb ik niks te zoeken. Nee. En, maar ja, die, kijk, je zoekt gewoon ook... Uh, ik, ik heb het wel eens gehad, dan stond ik ergens te zingen. Of, ik moest een keer een televisie doen. En ik zei tegen Rob, waar, waar zijn wij ooit terechtgekomen? Ja, dat, dat, dat, dat, dat uh, is dus wel een keer voorgekomen. En toen ben ik gewoon weggegaan. Als ik me niet thuis voel, als ik niet vind dat het niet klopt waar ja. ik sta... Dan, dan voel ik me ongelooflijk ongelukkig. Ja. Dus ik vind dat de dingen moeten kloppen, ja. Ik rook niet meer, ik drink niet meer, ik trim en eet beestsel. De raukkost komt mijn oren uit, met het onbespoten vracht. Maar helpt dat eigenlijk wel? Want ze zeggen we gaan allemaal dood. Zoals de vissen in de Rijn en de kikkers in de boerenslot. En de vlinders die het al zijn. Maar de kleine bruine stadsmus, die herinnert me eraan. Dat er nog een kans op overleven blijft bestaan. Want die zit altijd in de rotsen, in de stanken, in de rook. En als hij het overleven kan, dan kan ik het ook. En dus, en dus, rook ik weer en drink ik weer en ik schep mijn bord weer vol. Met lekkers van de eetrubriek en het menu gastronomiek. Rijk aan cholesterol, want dat eindeloos gealwe hoe. Wat er wel en niet meer kan, ik voor mijn best wil laten moet. Daar word ik zwak, ziek en misselijk van. En de kleine bruine stadsmus die herinnert me eraan dat er nog een kans op overleven blijft bestaan. Want die zit altijd in de rotzooi, in de stanken, in de rot. En als hij het overleven kan, dan kan ik het ook. En dus, en dus, hou ik zo verschrikkelijk van die kleine bruine mus. Die brutale tafel kale kruimel heb ik om die redenen verschrikkelijk lief. Altijd in de rotzooi, in de stank en in de rook. En als hij het overleven kan, dan kan ik het ook. Van Vliet. De mus, 1998. En ik hoor. Uh, jij hebt wel eens gezegd: inderdaad, dat jij niet vaak in televisieprogramma's uh, optreedt. Uh, de rode loper is niet zozeer aan jou besteed. Maar zie, uh, je bent ineens weer een uh, menig televisieprogramma te zien. Zoals dus met Ali B. Dat is het programma uh, Volle Toeren. En uh, nog niet zo lang geleden ook In de Wereld Draait Door. Een programma waarvan je dacht dat je er nooit in zou komen. Had ik inderdaad gedacht. Maar ja, dus ze, hebben, ze hebben inderdaad die formule nu... Met, uh, dat ze singer-songwriters vragen om uh, een van hun favoriete zangers... om daar iets van te zingen. Ja. En nou, ze, ze hadden mij gevraagd ja. uh, om dat te doen. Dat heb ik Amalio Rodericus gedaan. Waardoor ja. heb je gedaan, hè? Ja. Ja. Uh, en beviel het? Ja, heerlijk. Ja, dan zit ik daar zo op mijn gemak. En, en moet uh, zeggen dat Mathijs een ontzettend leuk iemand is... om tegenover je te hebben. Want hij kan je zo mooi aankijken. Hij haalt echt... Uh, weet je wie dat ook had? Willem Duis. Uh, die had het ook. Die, als hij tegenover je zat te interviewen... dan kon hij gewoon het onderste uh, uh, uit de kan krijgen van je. Want hij keek je zo diep aan... En uh, Thijs, als, die, als die interviewt, of hij interviewt, dan, dan kan hij zo mooi kijken. En ik denk dat dat zijn grote kracht is. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En op volle touren, uh, daar hebben we het eigenlijk al over vorig jaar... Hè, daarin uh, kwam jij met de uh, Ali B, uh, In ieder geval een, een moderne versie, een wat rappende versie van de, de troubadour. Hè. En dat heeft uh, jou wel iets teweeggebracht, hè? Nou, het hele uh, format heeft iets teweeg gebracht. Ze hadden mij gevraagd om mee te werken aan het programma. Uh, toen was het nog een, alleen een idee. Ali B. zou bij mij komen met een collega-rapper. Meneer Keijzer, geloof ik, hè? Ja. Ik wist toen nog niet wie dat zou zijn. En nou ja, dan zouden we wel zien... Uh, ze zouden iets van mij laten horen... en daar moest Ali op reageren en die collega. En ik kreeg iets, een, een, een rap van Ali of van zijn collega te horen... en daar moest ik op reageren en er zou een ontmoetingsplaatsvinden... Um, ik heb ja gezegd op, die, op dat verzoek, omdat ik het gevoel had dat het om integratie ging. Oh, oh. Om, uh, om um, um, te kijken hoe je een crossover zou kunnen maken in stijlen en in generaties. Um, dus ik zei goed. En nou ja, op wonder, wonder wel, lukte dat ook... En er, er, er kwam een ontmoeting hier, want ze zaten... Je bent nu bij mij thuis. Nou, ze zaten daar inderdaad op die, op die bank. En, en, en ik pakte mijn gitaar en ik begon iets te spelen. Iets in een vijfkwartsmaat wat ik van, voor mijn kleindochtertje gemaakt heb, Lee. En eh, toen zei Keizer, die zei... Ze speelt vijfkwartsmaat, man. Nou, dan moet ze toch wel heel goed zijn. Ja. Maar eh, dus er, ineens kwam er een opening eh, en er, er was contact. De rest ging eigenlijk vanzelf. Ik hoorde dat lied van Keizer en... Uh, nou, ik wist toen nog niet dat hij drie keer in de bak gezeten had. En uh, dat lied was een soort verzoek aan zijn moeder: Alsjeblieft, mama, vergeef het me dat ik uh, hier nu weer vastzit. Uh, jullie hebben het niet verdiend, want ik ben goed door jullie opgevoed. En, zo. en nou, toen ik dat lied gehoord had. Toen wist ik natuurlijk wel dat ik daar een reactie op moest geven... maar ik wist per god niet wat voor een soort reactie dat moest zijn. Is het de bedoeling dat ik ook een rep ga maken? Of... En toen ineens bedacht ik, en het was een fractie van een seconde... en dat zei ik toen ook, toen ze daar buiten stonden... niet dus, dat, dat gande uit die auto. Toen zei ik, ik weet wat ik doe, want ik keek Keizer aan... en hij heeft hele mooie ogen. En ik, en ik had het idee dat hij het ook echt meende, hè... Dus toen dacht ik, oh mijn god, als ik die moeder was... dan pakte ik hem vast en dan geloofde ik jou. Weet je? Dus ik dacht, ik ga een antwoord geven op dit lied... als zijnde jouw moeder die, de, die dit verzoek heeft gekregen. En, eh, nou, maar dat lied moest ik dus in een week maken. En, eh, dus ik had een week tijd om, om te bedenken hoe ik dat zou doen. Ja. Nou, het is gelukt in een week. Eh, ik heb het lied gemaakt. Ik heb ook gevraagd aan Rob of hij me mee wilde helpen met de tekst. Ik heb gevraagd aan Cor Mutsers, mijn gitarist... of hij een beetje mij de flow uh, van, die, van die rap kon aangeven. Nou, Dus ik heb uh, echt uh, wel hulp gehad... maar uiteindelijk heb ik het lied helemaal geconstrueerd... en na een week was het er. En toen heette het Spijt. Overal waar ik ga, denk ik aan jou. Ik vind zo erg dat je vastzit. Telkens kijk ik uit het raam. Of ik je kom zien, maar jij komt niet... Ik weet dat je vastzit, weer voor de pijl gegaan. Ver bij jezelf vandaan, zoveel verdriet. Ik weet dat je vastzit, keizer lijkt een ezelman. daar leer jij wel wat van? Ik snap het niet. Overal waar ik ga, denk ik aan jou, mijn kind. Spijt, spijt, spijt. Nu kun je door de schaar. Ik heb geleerd, Keizer heeft het loof gekeerd. Ik ben zo blij dat je terug bent. Overal waar ik ga, denk ik aan jou. En zo blij dat je terug bent. Over keizer en Ali B. Die hebben vervolgens eh, de troubadour gehoord hier in de huiskamer. En zij kregen de opdracht om daar een, ja, een, een hun eigen interpretatie aan te geven. En wat leuk was, als je dan toch hebt over integratie... zij hadden nog nooit gerept op een driekwartsmaat. En dus ja, ze wisten niet of ze dat wel zouden kunnen. We hebben er een van van. Ja. ja. Ik heb geen momenten voor hem te gek, maar niet ik ben de situatie waard, ziek is hij, altijd is altijd op de beste, hij komt of in de bar, op in de koek, waardend hij waar, hij moet zijn, alles wat hij doet. Moet die goed zit hij kan even nooit slecht zijn. Overal doet hij op zijn best zijn en hij ah. houdt zich graag. Jij komt nou staan. Arm de publiek, Elf de baas. Waar is zo mother mother voor die echte mannen. Je te de, wow. met de hey. voor die mooie dames als ik kijken. Glimlach, zo smooth. En hij is staan voor de kids, okay. arm voor de for the kids, arm voor de kids, arm voor de kids. Vrouw voor de vrouw, andere shit. Soms is hij lief, soms is hij flauw, soms doet hij straat, soms is hij broer maakt die eigenaar doet het van goed. Dat is. De Ja, dat door, hè? maar nu in de versie van Keizer en Ali B. Ja, ik was heel verrast toen ik uiteindelijk hun versie hoorde. Ja. Dus het was zo leuk dat het gewoon kon. En eigenlijk, omdat we ons eigen patroon doorbraken... en als je het dan hebt over spiritualiteit... vind ik dit dus spiritualiteit. Volgens mij gaat het over het doorbreken van je eigen uh, patroon. Ik denk nu ook, want ik, ik, de bedoeling is ook steeds... dat ik een nieuw lied ga maken met Ali B. Ja. en uh, op de nieuwe studio in, hè? Ja. ja, hij vindt het ontzettend fijn om dat te doen... Dus het gaat er zeker van komen. Ja, dat zou misschien dan op jouw nieuwe album Liefdeslied kunnen gebracht worden. Hè? En die moet uh, toch dit jaar verschijnen. Ja, ik hoop dat het inderdaad lukt om een, een nog een mooi lied samen te maken. En dan zal dat inderdaad ook die, die crossover weer zijn. En dan zal dat er ook, uh, ook op komen staan. Ja. Aan de, in de laatste minuten van de, deze, deze andersdenkende met, met jou... Um, als je opnieuw zou mogen kiezen, zou je het opnieuw worden? Singer-songwriter? Ja, als ik opnieuw geboren zou worden, zou ik weer zangeres willen zijn. Ja. Of zanger. Nee, maar zangeres, denk ik. Ja. ja. Het, het, ik, ik vind het het allermooiste beroep wat er is. Ja. Maar het is ook slopend hier en daar. Hè? Want uh, alhoewel je niet meer in de bus moet naar Dedemsvaart of Middelburg... je moet er wel wat voor doen. Ik moet wel met de auto naar Dedemsvaart. Ja. Ja. Nee, dus uh, inderdaad. Het is, het is een, een lichamelijk vak. Ja. Hè? Maar ook, maar het, het, het, het, het, het, voor, voor mij werkt het op alle niveaus... Het is voor mij heel interessant om te zien hoe je dit combineert. Want ik weet ook wel dat bijvoorbeeld uh, dat bekendheid... dat dat ook iets met je persoonlijkheid kan doen. Dus het is ook interessant om daarmee bezig te zijn... om, om, om dat, dat los te maken van, van je intentie om te zingen. En dat je absoluut niet in de valkuil moet lopen om je bekendheid, om um, uh, um, um daar afhankelijk van te zijn. Je bent uh, niet meer 18, uh, laat ik het zo formuleren, maar nog heel erg jong. Uh, maar toen jij 18 was, had jij niet kunnen weten, zoals je dat wel eens geformuleerd hebt, en nog niet zo lang geleden, dat je nu pas in de bloei van jouw leven zou zijn. De wonderen zijn echt de wereld niet uit. Ik had nooit geweten dat ik, dat ik op deze leeftijd zo goed bij stem en zo geïnspireerd zou ja. zijn. Wat met name ook he, Ali B en ook uh, de wereld draait door. He. Ik wil niet zeggen dat dit een boost in jouw carrière geeft. He. Maar uh, over Lenny Koer wordt de laatste tijd wel weer uh, uitvoerig en veel meer gesproken en naar gekeken. Dat is leuk. Maar dat, dat heb jij zelf ook ervaren. Ja, inderdaad, ik merk het op... er zijn veel reacties. Maar goed, weet je wat het is? De dingen die gaan ook gauw weer voorbij. Maar wat ik wel leuk vind hiermee... is dat er een, misschien... Een, een, de beeldvorming van hoe ik was... of hoe men denkt dat ik ben... dat dat hiermee een klein beetje gebroken is. Ja. En dan... Uh... Uh, Ten slotte uh, treed jij gewoon uh, met grote regelmaat op met jouw programma Dichtbij. Ja, dat is, dat is ontzettend leuk om te doen. Volgend je, dus uh, een van de laatste voorstellingen nog komen. Er zijn er nog maar een paar en dan is het vakantie. En dan ga ik dus aan het nieuwe programma werken. Dat programma doe ik samen met Cor Mutsers Gitaar ja. en Misha Kool op bas. Het Liefdeslied gaat het oh. programma heten. Ja. Uh, we zijn een hele mooie drie eenheid. We zijn zeer goed op elkaar ingespeeld. En uh, we tillen elkaar echt ook op. Ja, ja dit, dit is een feest om met hun te werken en ik zie heel erg uit naar het komend seizoen. een vraag. Danny. kom je later in de hemel? Het, het ligt eraan wat, je, wat, wat de hemel is. Ik denk dat, uh, dat ik me er af en toe nu al in voel. Ja, ik wil daar helemaal niet over speculeren. Dat, is, dat vind ik ook niet dat dat, dat nou... Uh, wat ik wel vind... Ja, doe je een impertinente vraag? Ja, het is een impertinente... Nou, wat ik wel vind is dat ik in de tijd toen ik mijn stem kwijt was heb ik eigenlijk uh, ervaren dat er, geen, dat er geen begin en geen einde is. Dus ik denk ook dat, dat, dat uh, de dood, dat dat iets is uh, wat een illusie is. En dat het doorgaat, maar dan op een verfijnder niveau. Zoals ook al onze verlangens, uiteindelijk uh, nadat ze vervuld zijn... dat er dan toch nog een verlangen overblijft. En dat wordt steeds abstracter. En uiteindelijk uh, zal het misschien oplossen in de essentie. Maar daar hebben we nu nog geen weet van. Helder. Lennie Koer, het was een feest. Veel succes nog in de optredens dit seizoen. En ongetwijfeld zien we elkaar uh, terug wel weer ergens op een podium. Of zie ik jou op televisie, want uh, het gaat alleen maar omhoog. Dank je. Ik zou het leuk vinden om je toch eens een live nog eens te zien. Dank je wel. U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met Lenny Koer in een aflevering van Andersdenkenden van RKK. Eerder uitgezonden in april van dit jaar. Vanavond treedt Lenny Koer op in het Belgische Deinze En woensdag 11 mei maakt ze een cd-opname in het bijzijn van publiek in de kapel van het Jan van huis in Goorlen. Dit is Radio 1. U bent te gast bij het programma Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via onze site. Daar staan alle contactgegevens. En dat adres is nachtvluchten.fm. Dus www.nachtvluchten.fm. Schrijven, dat kan natuurlijk ook. Het adres, en nu moet ik het goed zeggen, is postbus 518-1200-Alfa Mike in Hilversum. Dus schrijf naar Max ter retentie van nachtvluchten. Postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u van tevoren weten wat er zoal de revue gaat passeren... dan kijkt u op teletextpagina 331 of opnieuw op die site nachtvluchten.fm. Ja, we zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. En daarin wordt door nieuwslezer, acteur en zanger... Donald de Marcas het spits afgebeten in onze krasse knarremaand. En wat is er onder meer zo kras en knarrig aan hem? Jawel, hij dateert van 29 juni 1933. Dus hij wordt eh, nou, in juni 78, als ik het goed uitreken. Heel graag tot zometeen. Wij verheugen ons op het gesprek met Donald de Marcas.